ja met Annelore Martens ja goedemorgen Roger Pieter nee nee het is gewoon hier waarom ja toch wel hè? Ligt hij ligt hier naast mij N nee hij voelt zich niet zo goed hij is een beetje ziek denk ik Pieter heeft wat gedaan Roger hij wordt beschuldigd van van verkrachting Roger, dat Pieter, mijn Pieter, Valerie Simons verkracht heeft. Dat is onmogelijk, dat is totaal onmogelijk. Anne, ik weet dat het moeilijk te begrijpen is, maar Jan, ja... Roger, dat is he? durf het niet op opzeggen of oh, ik sta niet in voor de gevolgen. Anne, alsjeblieft. Dat is allemaal opgezet spel, Roger, dat kan toch niet anders. Alleen Roger, kom al, serieus nu. Jij gelooft toch geen moment dat Pieter zoiets gedaan kan hebben, of wel? Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen, oh, Anna Loren. Uit, en wilt of, u nu alsjeblieft lopen. kalmeren? Oh. Ja? En daarbij... Gij in uw hoedanigheid van substituut. Hij moet meer dan wie ook vertrouwen hebben in de goede werking van het gerecht. En zeker als het onderzoek in handen is van een gedegen substituut als Martin Salas. Martin Salas? U ontkent dus dat u Valerie Simons opgebeld heeft? Zij heeft mij opgebeld, verdomme. En zij heeft u toen bij haar uitgenodigd? Ja, dat heb ik u toch al verteld. En dan heeft zij avances gemaakt, of nee? Ze heeft u eerst volgegoten met whisky. Whisky waar een verdovend middel in zat, mevrouw Saris. Klein detail. Maar goed, u gelooft mij blijkbaar niet. Laat ons dan maar wachten tot de resultaten van mijn bloedproef binnen zijn. Hè? Dan zal rap genoeg blijken dat ik de waarheid spreek. En niets dan de waarheid... We zullen daar natuurlijk op wachten, meneer Van In. Dat spreekt voor zich. Net zoals we ook op de resultaten van de analyse van uw sperma zullen wachten. Resultaten die uiteraard zullen vergeleken worden met het uitstrijken... dat we van Valerie Simons genomen hebben. Mevrouw Saris, ik... En niet te vergeten, we zijn ook benieuwd naar de resultaten... van het onderzoek van de huidrestjes... die we onder mevrouw Simons haar vingernagels aangetroffen hebben. In dat verband, u hebt nog altijd geen verklaring... voor die duidelijk recente schrammen op uw rug? Maar nee? ik heb het toch al klaar en duidelijk uitgelegd... Valerie Simons heeft die schrammen opzettelijk aangebracht. Ik dacht dat u verdoofd was en dat u zich niks kon herinneren. Meneer Van In, u bent zeker dat u geen bekentenis wenst af te leggen. In uw plaats zou ik kiezen voor de kortste tijd. Ja, stop met die onzin! Valerie Simons probeert mijn onderzoek te dwarsbomen. Ik ben het slachtoffer van opgezet spel. Als dat niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet meer. Goed. U blijft blijkbaar bij uw versie van de feiten. Dan zullen we dit verhoor voorlopig maar afsluiten. Nee, ik eis dat u mij nu met haar confronteert. Meneer Van In, u hebt hier niks te eisen. En gezien uw weinig coöperatieve houding... ...zie ik mij verplicht u in voorlopige hechtenis te houden... ...op verdenking van de verkrachting van Valerie Simons. Ik laat u meteen overbrengen naar de Zandstraat. Naar de Zandstraat? Bij de federale... Niks van Hannelore. Van in gaat naar de cel bij de federale. We gaan het wettelijk spelen zoals het hoort en daarmee uit. Maar wees maar niet ongerust. Commissaris Laurens... Wie? ...zal er persoonlijk over dat Pieter correct behandeld wordt. Willy Laurens? Ja. Maar dan kunnen we niet mee, no, Roger. Je weet goed genoeg dat hij iets tegen Pieter heeft. Zeker na die aanvaring die ze een paar dagen geleden gehad hebben in het kasteel van Mal. Mevrouw o, de, de substituut, Laurens. ik ben het beu... ...dat u de integriteit van de Wie? federale politie steenvast in twijfel blijft trekken. Ja, doe niet belachelijk, hè, Roger. Hoe durft jij gij, nog van integriteit spreken... ...na alles wat we de afgelopen dagen over u te weten zijn gekomen? Substituut Martens! Nu bent u te ver gegaan. Ah, ik weet het, procureur Beekman. Het zal mijn zorg wezen. Want wie aan Pieter raakt, raakt aan mij. En Vanin, wat heb ik gehoord? Ik heb de weer niet kunnen bedwingen. Mannen, hier, mag ik u voorstellen... Vanin Pieter, commissaris van de bijzondere recherche... Dat is die grote Nel die een paar dagen terug Brigadier Lanen zijn kaak gebroken heeft aan het kasteel van Malen. Ja, ja, voer me maar rap af, Ja, zijn we zeker dat we gaan afvoeren, meneer de Verkrachter. We hebben bij ons al een heel schoon celje voor u klaargemaakt. Eentje die u zult mogen delen met twee homofiele bouwvakkers. Daar heb ik geen problemen mee. Ik ben sociaal ingesteld. <laughs> ja, ja. Zeg van u Je weet toch wat ze in de gevangenis doen met pedofielen en verkrachters, hè? Onder de douche. En als ze wat opgejut worden? Nee, precies niet, hè? Dat je thuis naar het verkeerde zit ziet te zien, Kom Komaan, mannen, pak hem in en uh, ja, voort hem maar ja, weg. Commissaris mee. Lorenz, moment, moment. Och, meneer, en de madame is er ook. Dag, mevrouw, de substituut. Wat is dat? Dit is een bevel van procureur Beekman. Commissaris Van In wordt overgenomen door de lokale politie... en naar de Rijksgevangenis gebracht. <laughs> nou, is... Hoofdinspecteur Versavel en inspecteur Bruinhoge hier... zijn belast met het transport. Heren, neem me maar mee, hè. Oh, oh nee, nee, nee, nee. En uh, mag het ons niet moeilijker dan... Oh, dan oh, hou, er mee. komt niks van. Eh. Manna, niet loslaten, mevrouw de substituut. Ja. Ik eis dat procureur Beekman... Ja. ...mij persoonlijk komt vertellen waarom hij die plotse beslissing genomen en heeft. En ik eis dat uw mannencommissaris van In zonder verwijl... ...aan deze heren van de lokale politie overdragen. Ja... ja. ja. Laurens, doe ze nu meteen opzij gaan of ik laat u oppakken voor obstructie. Oeh. Nu ben ik heel zwaar onder mijn indruk, mevrouw. Dus Commissaris Lorenz, ik ben u, tegen mevrouw Van iets Vanin, staan, achteruit. Ik geef Lorenz, af. Het is niet omdat wij van de lokalen zijn... ...dat wij geen geweld hebben gebruikt. Commissaris nee. Vanin, u kan kiezen of u gedraagt zich vallen klappen. Is dat begrepen? over Versavel, breng hem weg. Lorenz, verwijder uw manschappen. Oké, mannen. Laat de tapijten van de lokale iets voor een keer werken. Oh, God, God. En de federale met de kleine kadetten. Ja, ja, ja. Pieter, ik zie u straks wel, hè. Heeft u, commissaris, dat wat al vreugde gespeeld van mij, hè? Ik heb toch geen zier gedaan, of wel? Waar gaat je nu met mij naartoe? Ah, oh, en dat gewarmd, ja. Yeah? Maar mooi ma moeten ma niet ongerust zijn, ze. Inspecteur Versavel en ik... ...in de properste cellen voor u besteld... ...en mij er al een bak duvel laten zijn. Guido, hey <laughs> zeggen ze aan Bruinogen ...dat ik niet in de stemming ben voor zo'n flauwe grapjes. Ja, Peter, sorry, maar we brengen u inderdaad naar de Rijksgevangenis. Orders van procureur Beekman. Guido, godverdomme, doe u toch niet zo'n nozel. Doe hem stoppen en laat mij eruit. Ja, dat kunnen we niet maken, Pieter. Han heeft zich persoonlijk garant gesteld... ...dat je echt zal opgesloten worden. Zoals het wettelijk hoort. Ja, in godsnaam, verstaat je dat niet? Nee... Valerie Simons heeft mij in de val gelokt. Dat weten wij ook wel, maak je maar niet ongerust. Hanna gaat de beste advocaat aanspreken die ze kan vinden. Ze krijgt jou vast en zeker binnen de 24 uur vrij. Bruinhoge, stop en laat me eruit. Dat is een bevel, hè? Bruinhoge, niet doen. Oh, Gido, godverdomme. Doe nu, stop en laat me los. Ik wil geen 24 uur verloren laten gaan. Kom aan, ik neem alle verantwoordelijkheid op mij. Pieter, alsjeblieft, daar gaat het niet om. Gido, Gido, alsjeblieft, luister naar mij. Geef me een uur of drie, vier, meer vraag ik niet, echt niet. En daarna belt je mij naar Anne om te melden dat ik ontsnapt ben. Eh, eh, dat wil toch niet zeggen dat je ons gaat neerkloppen... om het op een echt ontsnapping te doen gelijk, zeker? Breng me niet op ideeën, hè, gij. Vooruit je dooddoem stoppen. Ja, waar ga je dan naartoe? Dat ga ik niet aan uw neus hangen. Voor uw eigen goed Genoeg gepalaver nu, Bruino. Stop. Ja, dus uh, goed, meester Van Damme. Dat is dan afgesproken. Wij zien elkaar hier morgen vroeg rond 8 uur, Ja. Ja, maak je zich daar maar geen zorgen over. Ik ben bereid uw normale honorarium te betalen. Ja, ik weet dat u een dure advocaat bent. Een hele dure advocaat. Ja, daar ben ik van op de hoogte. Maar ik moet en ik zal Pieter zo gauw mogelijk vrij krijgen. Ja, natuurlijk is hij onschuldig, meester. Hij kan doodinvoudig niet schuldig zijn. Goed, tot morgen dan. een vuile profiteur. Oh, maar goed, het is voor Pieter en voor Pieter is dat de beste niet goed genoeg. Ja? Mevrouw Mensaert, uh, wat komt u hier doen? Ik kom u een brief brengen, mevrouw Martens. Een brief? Wat voor brief? Een afscheidsbrief. Van Dirk de Meijer. MUZIEK